Wikileaks is onbereikbaar. De Amerikaanse provider heeft de klokkenluiderswebsite afgesloten... na aanvallen door hackers. De provider zegt in een verklaring dat de stabiliteit van zijn hele netwerk... door de aanvallen in gevaar is. Woensdag besloot een andere provider ook al om Wikileaks af te sluiten. De website heeft de Amerikaanse overheid de afgelopen tijd... in grote verlegenheid gebracht. Deze week werden er honderden memo's van Amerikaanse diplomaten gepubliceerd. En eerder stonden er geheime documenten over de oorlog in Afghanistan en Irak... op de website... Oprichter Julian Assange wordt gezocht door Interpol en zit ondergedoken. Werknemers moeten inspraak krijgen bij het bepalen van hun werktijden. CDA en oppositiepartij GroenLinks komen met een initiatiefwet... waarin het recht op flexibele werktijden en op thuiswerk wordt vastgelegd. Volgens CDA en GroenLinks zijn er zeker twee voordelen van flexwerk. Mensen kunnen werk en zorg beter combineren... en het aantal files neemt af wat goed is voor het milieu... Ook denken ze dat werknemers beter presteren als ze kunnen werken op een tijdstip dat hun het beste uitkomt. De discussie over flexibele werktijden wordt al een tijd gevoerd. CDA en GroenLinks komen nu met een wetsvoorstel omdat werkgevers en werknemers er samen niet uitkomen. In Indonesië is het alarmniveau rond de vulkaan Merapi verlaagd. Eind oktober werd de Merapi actief en stootte de hete as uit. En sindsdien gold het hoogste alarmniveau. Zeker 320 mensen kwamen om het leven en zo'n 250.000 omwonenden werden geëvacueerd. Vulkanologen zeggen dat de Merapi inmiddels weer tot rust komt. En daarom mogen de meeste geëvacueerden weer naar huis. Alleen mensen die aan de zuidkant van de vulkaan wonen kunnen nog niet terug. De Verenigde Staten en Japan zijn begonnen aan een grote militaire oefening. Er wordt een aanval gesimuleerd op Japans grondgebied. Tienduizenden militairen doen mee aan de manoeuvres... waarbij ook honderden gevechtsvliegtuigen en een vliegdekschip worden ingezet... Vorige maand oefende de VS al met Zuid-Korea. Dat was kort na een Noord-Koreaanse artilleriebeschieting op een Zuid-Koreaans eiland... waarbij vier mensen om het leven kwamen. Het weer, vooral in de kustprovincies wat winterse buien. Het wordt plus 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten. Dit was het NOS Show. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 le tue espressioni, che non altro visto cogliere non un so. Quelli sguardi sempre attenti, agli spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. Con la stessa fantasia, la capacità. Als het voor je van Antwoord ook op tv Je M Text TV op kanaal 45 You never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 I hope that you like this, but you probably won't you